En dat was het nieuws op 538. Yes, zometeen vier je het weekend met de 538 op 50. Eerst kort verkeer. Er zijn er zes vertragingen op dit moment op de A-wegen. En dit zijn de drie grootste. A2 Den Bosse utrecht voor Everdingen. Daar sta je in een vertraging van 9 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem voor 7 naar 19. En de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel daar 10 minuten. Snelheidscontroles. Onder andere doorgegeven is die op de A9. Ook maar richting Haarlem bij Spaarndam. Hectometerpaal is 46.8. En de A12 Maarnede bij Maarsbergen 81.5 en voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business cyberveiligheid voor veilig ondernemen ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt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 Wat jou alles ook is. Met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles Netwerk. Ziggo. Mm, de Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro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 Yes, yes, het klavertje 4 van je agenda. Oftewel, het weekend. En dat vier je met de top 50. En de top 3, die komt vorige week zo. 3. Ray, where's my husband? 2. Taylor Swift. 1. Hey. Bruno Mars. Hey guys, it's is Bruno Mars. De 538 top 50. 1. Hey. Huh? Nummer 1 van Nederland. Al die andere 49 hits stonden er jankend naast. Of Bruno deze week weer bovenaan staat, dat hoor je straks als je zaterdagavond losbarst. De eerste binnenkomer hoor je zo meteen. Dat is een uh, harige man, de Amerikaanse president Donald Trump. Die haat hem en hij noemt zichzelf ook slecht. En toch komt hij zo meteen binnen in de lijst. Wat er aan de hand is, hoor je in een paar minuten. De eerste nummer 47 van vorige week en deze week: 50. Alesso en Sasha. Your fingertips I know what you're feeling and I Vision every second that you with me Laat je wit wegtrekken op 47. Welkom, een verse 538 op 50 met de eerste binnenkomer. Miljoenen Amerikanen zagen hem optreden bij de Super Bowl, want hij is daar al jaren een superster. Zelfs president Donald Trump zag hem... en hij noemde dat optreden één van de slechtste ooit. En dat was nou precies wat deze gast nodig had om wereldberoemd te worden. Hij noemt zichzelf ook slecht, want hij heet Bad Bunny. Hij debuteert op 46. Dit is DTMF. Uh. Bonita, ik ben San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ouders te miren. Y contarte las cosas que no te conté. Te parece a mí, Crach. <risas> y tirarte la foto que no te tiré. Hé Chabu, bro, te ben una foto. Hey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, dónde tú estás? Pa' llegarle con Raro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Tarnelli, Big J Tocando bata. Hoy la calle la dejamos esparata. Quisiera sería patroon que yo me toque Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita, perico, mi kilo. Ik ben een beetje een beetje een tirar más fotos de cuando te tuve. een beetje een beetje een beetje een beetje een que een beetje een beetje een beetje nunca se een Y si hoy me emborracho. Y voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, yo le digo que no. Que me estadía cerquita de ti y ya se terminó. Ya se terminó. Ey, estoy bien loco. 45 47. Top 50. Marka Brand. Met de tweede nieuwe van deze week. Ronnie Flex. Achter de Munich, CD van mij. Waar ga je dan weg? Oh, sorry dat ik het zeg. Als als de buren slapen slecht. Oh, door jou, door jou. Weet ik eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en rapt me keihard onder. En we zijn samen kapitein. Maar ben je net een beetje weg van de kade? Ben je weg? Ga het anker alweer uit? Ah ah ah ik ruzie soms om niets, soms om van alles. Zeg jij ja, dan zegt ze nee en andersom een nieuw schip en je moet samen leren varen. Maar sta je zeilen en lukt lekker in de wind. Zo je zien Ga het roer meteen weer om. En dan stil ze en dan zwijg ze. En ik streel en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van jou. Ik ga je zeggen wat het echt is Je gaat moeten uitloggen uit mijn Netflix Die visexjas, yes, die ga je niet meenemen Je wil de kat, maar hoe gaan we duren twee dingen? Ja, ik weet, je hebt een nieuwe man Ik heb een nieuwe plan, mensen willen wel intrekken De laatste keer dat je zacht moest in een spree trekken En elk weekend wil ik tijd met mijn kind hebben Ik wil de kaas, wat? ik heb er al twee En ik weet wat jij te besteden hebt En dat valt best mee Ik hey. hou van haar, ik haat haar En ze haat ook veel van haar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 Dit nieuwe jasje, dankzij een optreden bij de Vrienden van Amsterdam Live is dit nu opnieuw een hit. CD van mij, Ronnie Flex en Agda en de Muddek. Hey, er zijn drie dingen waar gasten altijd over kunnen blijven lullen: vrouwen, sport, auto's. En dat klopt, want je hoort zometeen twee mannen met een hit over auto's. En daarmee zijn ze de hoogste binnenkomer. Op welke plek uh, ze geparkeerd staan, dat hoor je zo meteen. En verder hits van Alex Warren, Gabri Ponte en ook hoor je zo meteen Kensington. 538 op 53.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 Sportief het voorjaar in. De nieuwe collecties van onder andere Nike, Adidas en de Noordvee... zijn nu binnen bij Stad. En goed nieuws, deze voorjaarsvakantie zijn we langer open. Meer tijd om te shoppen bij topmerken met kortingen tot 70%. Kom langs bij Stad. Ontdek mijn unieke zonvakanties naar de Griekse eilanden. Stuk voor stuk meesterwerken. Met handpikt verblijf, vlucht en huurauto inbegrepen. Mijn collectie Griekse zonvakanties nu op elisawasheer.nl. Nieuw geopend in Batavia-stad voor Check de winkel deze voorjaarsvakantie. Deze week een etentje, dresscode gezellig.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 Alex Warren staat al een eeuwigheid in de lijst. 30 weken voor Eternity. Mark the Every is a waterfall. Every breath is a break in the Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity.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 Thuis, in bed, maar ben je aan het werk, zijn we je ook zeker niet vergeten? Werk ze. Dit is de 538-50 met zometeen Robert van Hemert. En deze week Kensington op nummer 38. met een filosofische hit. Ze vergelijken namelijk het leven in een songtext met een autorit. Eh, terecht. De meeste mensen zijn ook net auto's natuurlijk. Ze rijden, ze roken, ze zuipen veel te veel. Nieuw op nummer 36 is de 538-favorite van afgelopen week. Miles Smith samen met Niall Horn van One Direction. Dit is de nummer 36 en drive safe. Watching you walk away So sad to see you go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 Change. But I love the Set in store I hope that you We aan op 34 met App en Vloed. Je bent op weg naar de nummer 1 van Nederland. Welkom de hitlijst met de meeste supersterren. Mijn naam is Mark Labrand. En heb je al eens afgevraagd hoe het is om zo'n enorm idool te zijn? Wat kom je dan allemaal tegen eigenlijk in je leven? Nou, vreemde dingen. Zometeen neem ik je mee met een uniek inkijkje in de telefoon van supersterren. En verder hits van Antoon Sommieu. En ook onderweg is Within Temptation. 538 of 538... Centraal beheer met Sarah. Met Jack, ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijd ik mijn autoproto los? Is iedereen oké? Okay?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 ...waarde van 499,99 euro als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com slash snelpakkers. Anders heb je mis. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Als jij hier een beetje zin in hebt... dan ben je dit weekend bij 538 al het goede adres. 538 Dance Department. Je hoort onder andere de nieuwe Pet, Joris Voren en Reinier Zonneveld. En in de hotmix, BLR. Vanavond, 9 uur. Dance Department op 538.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 Je zit midden in de 538 op 50 met nu heel kort verkeer. Er zijn op dit moment drie files. Eerst op de A12 Oberhuizen Arnhem voor 7 daar 12 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug 22. En de A20 Gouda Hoek van Holland voor Kleinpolderplein daar 8. Twee snelheidscontroles gemeld. A4, eh, daar is er een van. Leiden richting Amsterdam bij de Weteringbrug 20,9. En de laatste alweer de A12 maar richting Ede bij Leersum bij hectometerpaal 85,9.